7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... hoort u meer over uh, de aanslag in Kabul op het internationale vliegveld. En het gestolen eindexamen. Twee scholieren zijn gearresteerd, u heeft dat gehoord. En het blijkt niet alleen te gaan om VWO-examen Frans. Hoort u zo meer over. Eerst naar het NOS Journaal. Dorad Meegens. De Amerikaanse Justitie is een onderzoek begonnen naar het lekken van informatie over de internet- en telefoononderzoeken van de geheime dienst NSA. De bekendmaking van justitie komt enkele uren nadat een oud-CIA-medewerker had onthuld dat hij de informatie over de geheime onderzoeksprogramma's had gelekt naar de Britse krant The Guardian. Justitie in Amerika wil niet zeggen of ze specifiek onderzoek doen naar deze 29-jarige Edward Snowden. Hij zegt zelf dat hij een groot risico loopt door het lekken van de geheime informatie. You can't come forward against the world's most powerful intelligence agencies and uh be completely free from risk because they're such powerful adversaries, that, that no one can meaningfully opposite them. Um, if they want to get you, they'll get you in time. Snowden was als medewerker van de CIA naar eingezegde in staat om alle gewenste mails, creditcards, telefoongesprekken en internet wachtwoorden in te zien. Taliban-strijders hebben een urenlange aanval uitgevoerd... op de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Doelwit was de NAVO-basis op het terrein. Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken... is de aanval afgeslagen en zijn alle terroristen gedood. De aanval begon rond half vijf lokale tijd. Zeker zeven mannen met bomvesten... namen een hooggebouw aan de westkant van de luchthaven in... en namen daarvandaan de NAVO-basis onder vuur. Er werden tientallen explosies gehoord. Het gebeurt niet vaak dat de luchthaven doelwit is van opstandelingen. Correspondent Lucas Waagmeester. Dat internationale vliegveld heeft twee, doel, uh, twee delen, een, een civiel deel. En er is natuurlijk een hele grote militaire basis daar. Uh, dit gebeurt allemaal aan die, aan die militaire kant van het vliegveld. Maar het hele internationale vliegveld ligt op dit moment uiteraard stil. In Maagdenburg is het waterpeil van de Elbe aan het dalen. De rivier bereikte gistermiddag het hoogste pijl en stroomde over kademuren... Een dijk brak, waardoor 23.000 mensen hun huis uit moesten. In De loop van de avond zakte het pijl. En ook werd opgelucht geconstateerd dat andere dijken het lijken te houden. Het zal nog wel een tijd duren voor het leven in Maagdenburg weer normaal is. De scholen blijven in elk geval tot woensdag dicht. Ten noorden van Maagdenburg wordt de situatie nu kritiek. De regionale tv-zender MDR hield gisteravond een inzamelingsactie. Daarbij werd 3,5 miljoen euro opgehaald. In Rotterdam zijn twee jongeren aangehouden voor diefstal van eindexamens... voor het VWO, de HAVO en het VMBO. Het zijn een meisje van 18 en een jongen van 19. Ze waren eindexamenleerlingen van de scholengemeenschap... waar de examens in mei werden gestolen. De twee zouden er foto's van hebben gemaakt en de examens hebben doorverkocht. De politie begon het onderzoek nadat het examen Frans online was gezet. Of deze ontdekking gevolgen heeft voor de examenuitslag... wil de onderwijsinspectie nog niet zeggen... Zometeen in het Radio een gesprek met de persofficier van Justitie. Noord- en Zuid-Korea hebben afgesproken dat er deze week een tweedaags overleg komt op hoog niveau. Woensdag en donderdag wordt een Noord-Koreaanse regeringsdelegatie verwacht in Seoul. Gisteren was er voor het eerst in twee jaar weer een gesprek tussen vertegenwoordigers van de twee landen. Er is 17 uur op werkniveau gepraat. Het overleg in de komende week is op hoger niveau, maar het is nog niet duidelijk wie er komen.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 Het weer de zon breekt op steeds meer plaatsen door, maar in het westen en noordwesten blijven wolkenvelden van zee mogelijk. Vlakbij zee is het 14 tot 16 graden, landinwaarts wordt het 20 of 21 graden. Morgen nog iets meer zon, vanaf woensdag weer meer kans op een bui. Deze informatie bij de ANWB, Jonza Hokaam. 30 kilometer file, vrij normaal ochtendspits. Alleen niet voor het verkeer in de regio Amsterdam. Vanmorgen is er een ongeluk gebeurd met een motorrijder op de A10. De rijstroken zijn wel weer vrijgegeven. Maar er staan nog wel behoorlijk lange files op de A7, A8. Op de A7 richting Zandam. 12 kilometer tussen Permanent Noord en Knopers Zandam. En op de A8 staat 8 kilometer tussen Westzaan en Knopers Koenplein. Zou het kunnen dat alle eindexamens ongeldig zijn? U hoort het zo dadelijk.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 Ruim 200.000 Nederlanders gebruiken medicijnen tegen ADHD. En ook steeds meer ouders laten hun kind behandelen. Is het een modegril of een noodzakelijke diagnose? Vanavond in NCRV-document de documentaire ADHD. Om vijf voor half negen bij de NCRV op Nederland 2. Heel, oudoe. Nou, wanneer ik beveiliging voor de eerste hulp nodig heb... dan uh, neem ik geen enkel risico. Let ik maar op één ding. Het veiligheidskeurmerk.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het examenschandaal breidt zich uit en het begon allemaal al met het examen Franse. Er zat een klein scheurtje van circa twee centimeter. En aan weerskanten was het wat dikker en het leek net of er iets mee was gebeurd. Nou, bij dat ene examen is er dus niet gebleven voor de mogelijke betrokkenheid bij de diefstal van eindexamens. Meerdere eindexamens dus. In ieder geval drie zijn twee leerlingen van de Ibn galdoen school uit Rotterdam aangehouden. Het gaat om een jongen van 19 en een meisje van 18 jaar. Persofficier Barbara van Unnik van het Openbaar Ministerie... legt uit waar de twee van verdacht worden. Zij worden ervan verdacht euh, zich daadwerkelijk betrokken te zijn geweest... bij de diefstal van een aantal examens.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 Ja, want is daar al duidelijkheid over of er bijvoorbeeld leerlingen zijn geweest die ja, veel profijt hebben gehad bij uh, deze examendiefstal? Nee, Daarvoor is het echt nog te vroeg in het onderzoek om daar iets van te kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat we daar snel achter komen. Er uh, was er ook een 22-jarige verdachte die uh, een examen Frans had gelekt. Wat is de relatie van die 22-jarige tot de nieuwe verdachte? Nou, ook dat is op dit moment nog onbekend. Die 22-jarige jongeman die wordt ervan verdacht... in ieder geval dat Franse VWO-examen hebben gelekt. De twee mensen die nu zijn aangehouden worden ervan verdacht... dat zij meerdere examens ook daadwerkelijk hebben gestolen. Maar wat de link is tussen deze personen... dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Want zou het kunnen zijn dat die 22-jarige slechts klokkenluider was? Hij schreef ook... Hè, dat Oneerlijk vond ze, zoals het ging? Dat zou kunnen, maar dat is allemaal nog onderwerp van onderzoek. Denkt u dat er nog meer verdachten zullen worden aangehouden? Nou, dat wordt zeker niet uitgesloten. Uh, en kunnen dat dan ook leerlingen zijn die zo'n gestolen examen hebben gebruikt om daar voordeel bij te hebben? Nou, dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Wat heeft dit voor gevolgen voor de school? Nou, wat voor gevolgen dat heeft voor de school, daar gaat het Openbaar Ministerie niet over. Dat is iets waar het bestuur en waar ook de ministerie zich over zal moeten bekreunen. Want heeft u, um, heeft u ook contact met de onderwijsinspectie hierover? Er is absoluut contact ook met de onderwijsinspectie hierover. Want zij gaan natuurlijk uiteindelijk over de geldigheid van de examen. Dat is precies waar zij over gaan. Ja, dat klopt. Daar is dus ook nauw contact geweest met ze. En weet u daar iets meer over? Ik weet daar niets meer over, nee. Uh, is dit onderzoek nu in volle gang of is dit een afronding van het onderzoek? Het onderzoek is echt in volle gang. Want, want hoe ziet u dat, deze aanhouding dan? Is dat ja, dan toch wel uh, ja, de sleutel van hoe, wat er gebeurd is? Het maakt onderdeel uit van dat onderzoek. En we hopen hiermee in ieder geval een belangrijke sleutel te pakken te hebben. Waarmee we ook opheldering kunnen krijgen over welke examens gaat het nu precies? Wat is daarmee gebeurd? En dan hoop ik dat we daarmee ook kunnen bekijken wat het effect moet zijn... van de examens die gemaakt zijn door de leerlingen. Want dat is het allerbelangrijkste, dat daar snel duidelijkheid over komt. Dus persofficier Barbara van Unik. Verslaggever Henrik Willem Hof sprak met haar. We zijn bij met het halen van reacties op dit verhaal of het consequenties gaat hebben voor de examenuitslagen. Want die komen namelijk woensdag en donderdag. Dan Turkije. Het ging er weer hard aan toe afgelopen nacht in de hoofdstad Ankara. Met traangas en waterkanonnen joeg de politiebetogers uit elkaar op een plein in de stad. Correspondent Bram Vermeulen. Eh, ja, Bram, dan vraag ik maar: af, hoe was het bij jou in Istanbul? Ja, we krijgen eigenlijk steeds uh, hetzelfde patroon te zien uh, dat in Istanbul het weliswaar ongelooflijk druk is. Met name zaterdagavond en zondagavond uh, stond de taxi, taxi helemaal vol. Uh, maar het blijft hier rustig omdat de tactieken hier anders zijn. Uh, de politie heeft zich sinds vorige week zaterdag teruggetrokken van de taxi. Het is dus eigenlijk alleen maar onderaan de heuvel te vinden. En sinds een aantal nachten zijn de demonstranten ook opgehouden... om ...de confrontatie te zoeken met de oproeppolitie dat ze bang zijn dat dat het een slechte naam geeft. Terwijl in Ankara de politie er alf aan doet om te voorkomen dat de demonstranten het centrale plein kunnen bezetten. Maar dan wordt elke eh, avond opnieuw hetzelfde kappenuisspel eh, gespeeld en daar wordt dus ook steeds... ...nog steeds hard getreden. Ja. Eh, nou is de vraag hoe dat de komende dagen natuurlijk gaat gebeuren. Want premier Erdogan heeft gisteravond alweer gereageerd op de betogingen... ...en heeft gezegd, mijn geduld is op. Maar ja, wat betekent dat nou? Hij heeft gisteren, eh, hou je vast, zes toespraken gehouden. We hebben hem eh, van s ochtends vroeg tot s avond laat... ...op de Turkse televisie kunnen zien... ...waarbij hij in bussen, eh, campagnebussen zelfs... Het rondgereden door Abana, Mersin, Ankara. En steeds dezelfde toespraken. waarin hij de demonstranten uitmaakt voor anarchisten. Eh, voor bandieten, voor extremisten. waarbij hij ze ook beschuldigt. bijvoorbeeld eh, in een moskee te hebben gedronken. Eh, vorige week. toen er zo ontzettend hard werd gevochten met de oproerpolitie. Eh, terwijl de meeste zeggen. dat er in die moskee alleen maar gewonden zijn verzorgd. Dus wat hij. Die... Wat hij doet is eigenlijk de confrontatie zoeken en proberen de protesten en de demonstranten zoveel mogelijk de legitimiteit af te nemen. En tegelijkertijd zoveel mogelijk zendtijd op radio en tv naar zichzelf toe te trekken. Niet dat de Turkse media hebben besloten de demonstranten wel aandacht te geven. Mm, maar goed, hij lijkt ze ook een beetje te provoceren. Hè? Wat, wat moet er volgens jou gebeuren? Willen betogers het plein verlaten, Want die hebben toch aangegeven dat ze willen dat er eens een keer naar ze geluisterd wordt? Ja, in de toon van, van Erdogan is er weinig van verzoening te merken, sterker. Hij stuurt inderdaad aan op een confrontatie. We hebben gisteren al heel veel aanhangers van zijn partij op straat gezien. En de komende week zijn er een tweetal grote demonstraties gepland. Hier in Istanbul en in Ankara. En heel veel demonstranten zijn bang dat het misschien tot een handgemeen kan worden... Uh, op geen van de eisen is ingegaan, bijvoorbeeld het stilleggen van uh, het vaccinproject, bijvoorbeeld uh, het ontslaan van de politiecommandanten die verantwoordelijk worden gehouden voor het politiegeweld. Dus uh, ik denk dat Erdogan hoopt als sterke man boven te komen drijven en als sterke man ook af te kunnen komen van de demonstranten, maar die zijn niet van plan te vertrekken. Goed. Bram Vermeulen, dankjewel weer voor jouw update vanuit Istanbul. Werkloos zijn in Spanje en die kansen zitten erin, zeker als je jong bent. Dan zit er ook nog maar één ding op. Je begint voor jezelf. Maar dan is geld krijgen voor een goede start weer een groot probleem. Straks een reportage. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, zo dadelijk meer erover, want we gaan eerst naar het hoge water. De Duitse stad Maagdenburg beleefde gisteren zijn ergste overstromingen uit de geschiedenis. Veel wijken zijn er ondergelopen. Ook al is het waterpeil nu centimeter voor centimeter toch weer aan het zakken. veilig is het er nog niet. In totaal werden er in Maagdenburg 23.000 mensen geëvacueerd. Correspondent Tim De Wit was de hele dag in de getroffen stad. en sprak met mensen die hun huis uit moesten. Wat neemt u nu allemaal mee? Je wist niet al aan papieren. Hoe dat was. Je neemt je belangrijkste dingen mee. Wat kleren, ook de belangrijkste papieren. Mocht alles nat worden natuurlijk, in het huis. Dus die hebben we meegenomen. En natuurlijk de hond. Andere, een ander ander goede zij zouden. Steeds meer mensen zie je met sporttassen over straat gaan. Met plastic tassen van de supermarkt. Vol met wat spullen die ze mee hebben genomen. Er zijn zo weinig informatie gekomen voor de burger. Ganz weinig informatie. Nou ja, we zijn erg slecht geïnformeerd. Pas nu dus hebben wij gehoord dat we moeten evacueren. En met ons vele duizenden mensen in Maaktenburg. Dat had ik wel iets eerder willen horen. Meistens stimmt dat niet, Meistens stroomt het. En uw mevrouw, u moet ook evacueren? Ja, ik woon alleen hier oben in de etage. Ik ben diabetikerin, ganz schwer krank. Ja, zegt ze, ik ben bijna 80. Ik ben diabetespatiënt en ben alleen thuis. Dus nee, ik vond het onverantwoord. Sinds vrijdag hebben we geen stroom meer en de vraagstuur gaat niet. Daarnaast, zegt ze, hebben we in deze wijk sinds vrijdag al geen stroom meer... Dus... Nee, uh, ik denk dat het voor iedereen beter is nu om de wijk te verlaten. De samenheid is alles nog zo so ddr mäßig Ja, we zijn nog alte communisten. Ja. <laughs> ja. Maar, voeg ze eraan toe, ik krijg wel heel veel hulp van buren. Daarin zie je toch dat Maartenboer een echte voormalige DDR-stad is, zegt ze. Want uh, die mentaliteit van elkaar helpen, ja, die hebben we nog steeds. Zo is dat. Ook overal in de stad politieagenten, brandweer onderweg. Ook een aantal ambulances heb ik gezien. Allemaal om de situatie zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Ik loop hier eens even bij een groep brandweermannen langs. Een aantal liggen er even een stukje te doen op een stretcher. Ik zie hier ook wat, uh, wat sokken hangen die hier aan het drogen zijn op een ruitenwisser van een van de brandweerwagens. Um, ik praat even met de brandweercommandant hier. Het is wel heel hard werk hè, wat jullie doen. Onze krijgsvoorwerbereidschaft is met 135 leuten hier. Ja, zegt hij, we werken echt kei en keihard. We zijn hier al dagen bezig. Het is ongelooflijk zwaar voor de meeste jongens. Op het moment ziet het zo uit als de pegelstand licht terugkomt. Maar we merken wel, zegt de brandweercommandant, dat de situatie zich langzaam begint te verbeteren. We merken dat het water niet meer stijgt hier in de straten. En dat is op zijn minst een goed teken. Dus een klein lichtpuntje hebben we wel te pakken. Afro in de stad hoor je. Grote generatoren die het water uit de woonwijken pompen weer terug de rivier in. Ik loop nu over een weerwaar van grote brandweerslangen naar de kade. Er zijn ook mensen in verschillende wijken die nog niet onder zijn gelopen... maar waar de situatie wel degelijk dreigend is. Ik loop hier eens even langs de dijk. Hier staat het water echt tot 20 centimeter onder de rand. Gevaarlijk genoeg dus, zou je zeggen. Uh, Mevrouw, u je gaat niet weg. Ik denk dat dat krass wordt voor ons, maar angst heb ik niet. Ik blijf in ieder geval hier en mijn man ook. Nee, ik blijf hier, zegt ze. Ik woon op de derde verdieping. Ik durf het wel aan. Uh, ik heb genoeg eten in huis. Wij hebben ook nog stroom. Het is niet schön. Het is zeer belastend, vooral psychisch belastend. Maar zegt een andere vrouw hier in de staat... het is wel heel zwaar om in zo'n situatie te zitten. Je weet nooit precies wat er gaat gebeuren. Dus ook al zakt het water nu een klein beetje uh, hier in Maartenburg. De dijken kunnen natuurlijk nog steeds bezwijken onder de druk van het water. Dus het gevaar voor ons is nog steeds niet geweken. Het is een extreme, heel slimme situatie. Een zeer ernstige situatie dus, zegt een inwonster van Maartenburg tegen Tim de Wit, onze correspondent. Na acht uur uh, spreken we nog met hem. Even kijken hoe het nu in de stad is. Eens kijken hoe het op de weg is. John Sahoka bij de ANWB. 40 kilometer verdeeld over 9 files. Een vrij normale ochtendspits, alleen niet voor het verkeer in de regio Amsterdam. Vanmorgen is een ongeluk gebeurd op de Ring Amsterdam met een motorrijder. De rijstokken zijn wel weer vrijgegeven, maar daar dus nog wel bordentruk op de A7, A8. Op de A7 richting Zandam, daar staat 12 kilometer tussen Permanent Noord en Kroepert-Zandam. Die file loopt door op de A8, daar staat 7 kilometer tussen west en kroepert Komplein. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. You It's supposed to be. Een koude sanering en massa ontslagen in de zorg ja. dreigen. Dat lezen we vanochtend in de Volkskrant. Mark-Robbie Visser is in het verzorgingshuis Koperhorst in Amersfoort. Ja, mark Robin, we houden er al enige, uh, enige sprekers over daar bij jou. Uh, vrezen ze echt daar dat ze de boel misschien moeten we sluiten... in ieder geval moeten inkrimpen? Nou, ik heb vanmorgen van directeur Friens hier van de Koophorst gehoord. Die zei: Ja, wat ik in de Volkswacht las, is eigenlijk voor mij helemaal niet nieuw. Want ik moet volgend jaar al bedden sluiten in opdracht van het zorgkantoor. Uh, uh, en dat zijn dan dus eigenlijk de zorgverzekeraars die bepalen, die, die eigenlijk al voorsorteren. Hè, op, uh, op wat er in de toekomst dus komen gaat. Maar wat er precies komen gaat. Dat weet natuurlijk nog niemand. Dat zijn nog dingen die in Den Haag moeten worden uh, besproken... en ook nog in wetgeving moeten worden omgezet. Maar de verzekeraars met name, begrijp ik... die sorteren toch al voor op een scenario... Hè, van dat het er niet goed uitziet. En die, Robin, uh, besluit, ja, ik het vraag, maar Robin, ja. ik had een vraag. Er liggen toch mensen in die bedden? Uh, en en die, daar wonen toch mensen in die kamers? Waar blijven die ja. dan? Wat is de bedoeling daarmee? Nou, zal ik even naar mevrouw Vriens gaan dat om dat nog even te vragen? Want... Ja. Ja, we hadden het vanmorgen over dat u bedden moet sluiten, hè? Ja, maar wat, betekent, wat gebeurt er dan nou met die mensen die nu in die bedden liggen? Ja, die overlijden en we mogen ze gewoon niet meer opvullen. Ja, maar u, u, u zet ze niet op straat of zo? Dat ga ik uh, proberen niet te doen, nee. Nee, nee maar hoe betekent, wat betekent dat nou in, in, praktisch? Want u vertelde, u moet voor... Uh, Heel pra ja? praktisch zou het kunnen betekenen dat ik tegen iemand moet zeggen... u moet vanaf 1 januari gaan huren bij mij... terwijl ze nu nog volledig uh, wonen en zorg hebben. Ja. Ja, nou Lara, is daarmee je vraag beantwoord? Ik hoop het maar. Uh, ik, ondertussen vertel ik even ja, wat hier... Nou ja, we, we vroegen ons wel af wat als die mensen niet overlijden. Ik bedoel, er zijn, we leven ook steeds langer. Dus Hoe is het probleem dan opgelost voor, uh, voor Rijn, de staatssecretaris? Nee, uiteindelijk natuurlijk niet. Maar er moeten dus constructies bedacht worden als mensen langer leven... dat er een, misschien een ander bed op een andere afdeling gesloten wordt... als dat mogelijk is om toch maar die uh, doelstelling te halen. Hm. Daar komt het een beetje op neer. Toch, mevrouw Vriens? Uh, ja, maar dat betekent dus dat je mensen met een hoge zorgzwaarte langer thuis moet laten en dan krijgen we weer hele grote wachtlijsten en ellende. Ja. Dus we moeten op een andere manier gaan nadenken. dat we dat goed gaan organiseren. Ja, nee, dat lijkt me. Dat, dat is inderdaad. dat ligt voor de hand. Ja, ik wilde eigenlijk meneer kosten introduceren. Maar ik moet ook nog uitleggen. dat wij hier in de keuken staan, waar inmiddels uh, het middagmaal wordt uh, samengesteld. Maar dat zal ik je dan nu eventjes besparen. Meneer Koster, ziet er trouwens wel goed uit. Wat, wat zit er in die? Ja, dat is een soort kreeft. Uh, dat is kreeft op het, uh, hier op het menu. Dus Onvoorstelbaar, ja. Maar we, hebben, we hebben net vorige, dag, vorige week een dag gehad over gastvrijheid in de zorg. En dat uh, allerlei organisaties sterren krijgen. Omdat ze zo uh, veel aandacht besteden aan ja. goed eten en zo. Maar ja. hier zie je dat het uh, wel terecht is dat ze hier ook sterren hebben gekregen. Meneer Koster is van uh, Actis. Dat is de koepelorganisatie voor uh, zorgondernemers. Wij gaan straks praten samen over hoe het landelijke beeld is. We hebben hier nu een Amersfoort gehoord dat er dus al gekort wordt en bedden gesloten moeten worden. Uh, uh, in de rest van Nederland is het beeld niet anders, maar daarover uh, straks meer. We gaan eerst eens even kijken hoe ze die kreeft hier. Wie is de chef? Wie, wie gaat die kreeft doen? Dag heer. Ze zijn al dood, hè? Ze zijn zeker. Oh. Daar ben ik blij om, nou, ja. Dan gaan, ze, daar gaan ze, ze, laat maar eens zien. Zo. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En ze zijn bevroren, dus ze doen weinig meer. Goed zo. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is maar goed ook. Zeker weten. Tot straks. Ja. Horen we Mark, Robin Visser, vanuit Amersfoort. Dan naar Spanje met een werkloosheid van 27 procent. Is er volgens de Spaanse overheid maar één oplossing? Mensen moeten eigen bedrijfjes beginnen en zo werk creëren. Ja, Degenen die dat aandurven, lopen tegen één probleem aan, namelijk de financiering. Correspondent Jessica van Spengen ging langs in Rubi in Catalonië bij de makers van de elektrische Oerbike in rueda Hij pakt een pin en hij stopt hem zo in de band van de fiets. Edu Senties, hij is de bedenker van deze oerbike. is een component is como una Nee, deze banden gaan nooit lek, want er zitten siliconen in. Op het stuur is ook een tablet gemaakt en daarop kun je ook navigeren. Oh, er komt een fles water. Ah, hij gooit er zo water overheen. Deze tablet kan daar tegen. Claro, perfectamente. En dan nou gooit hij hem ook nog op de grond. Tablet y aguanta todos los golpes posibles. Hij kan tegen vandalisme, zegt hij. Eh, sí. In de werkplaats wordt een oerbike in elkaar gezet. Het is een witte fiets. Zadel wordt erop gemaakt. Op de bagagedrager ligt de batterij en die zorgt ervoor dat deze fiets volledig elektrisch. Rijdt. Ze won een prijs met deze fiets... en daarna had Denemarken interesse. In eerste instantie werden er 3.500 fietsen besteld. Nou, mooi bien, no? Dat is encantados. <laughs> ja, daar waren we heel blij mee. En toen? Y el que en España, que es el ze zijn op zoek gegaan naar geld. Bij de bank zijn ze geweest, bij particuliere investeerders. Maar niemand wilde geld in dit project steken. Y nosotros hemos vendido el conocimiento y no podemos fabricarla aquí. Uiteindelijk hebben ze besloten om dan maar het concept te verkopen. Dat is nu dus in Deense handen. Igualmente no hemos podido fabricarla. We waren zo trots op ons idee dat we deze fiets hadden bedacht en konden gaan maken. En vervolgens moeten we nu het idee verkopen. En dat terwijl de Spaanse regering er juist zo ophamert... dat deze bedrijfjes Spanje uit de crisis moeten gaan helpen... door werkgelegenheid te creëren. Ze lopen dus tegen een muur op bij de banken. Vooral de genationaliseerde banken verstrekken nu nauwelijks kredieten... en zorgen er zelfs voor, zo blijkt het onderzoek... dat er werkgelegenheid verloren gaat... Ja, veel bedrijfjes gaan dan maar op zoek naar een private investeerder. Om deze fietsen te kunnen maken, was zo'n 2 miljoen nodig. Ja, en dat geld kwam er dus niet. Er is maar wel in de. Als jullie die fiets hier in Spanje hadden kunnen maken, hoeveel werk hadden jullie dan kunnen creëren? we eh, de ja. Dan hadden wij toch zes mensen erbij moeten vragen, ook in het magazijn natuurlijk. En je hebt mensen nodig die de fiets maken, die hem schilderen, die hem lassen. Nou, hebben jullie wel werk gecreëerd, maar niet voor hier. No solo es un número de empleo, una unidad de una persona, sino es la cadena de valor que deja el hecho de fabricarla aquí. Wij hebben inderdaad werk gecreëerd, maar voor een aantal Denen, waarschijnlijk omdat de fiets daar geproduceerd gaat worden. En het is gewoon ook jammer dat we dit mooie product niet in Spanje kunnen maken. Want jullie kunnen nu ook niet zeggen, deze fiets is made in Spain. Nee, dat klopt. We kunnen wel zeggen, hij is ontworpen in Cataluña. Maar niet dat hij hier gemaakt is. Ja. Jammer voor de makers, maar toch prachtig dat ze het ontworpen hebben. Correspondent Jessica van Spengen was in Ruby Catalonië. En melk, de witte motor, ja zeker, voor de boeren in ieder geval wel... want de melkprijs schiet omhoog. Hoort u na half acht meer over. Raar. Als ondernemer steekt u veel tijd in het volgen van trends... en het ontwikkelen van nieuwe strategieën. Maar als het gaat om het belangrijkste kapitaal, uw personeel...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 Wie of wat wilt u met uw boodschap bereiken? Als u het weet, weten wij hoe. Waar een wil is, is cent. Tijdelijk groot aanbod flydrives naar de mooiste provincies van Portugal. Alentejo. Boek snel op girasolvakanties.nl. Dus boek op girasolvakanties.nl. Als u weet wat u wilt, weten wij hoe. Kijk op cent.nl. KPN introduceert KPN1.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 Dit is Radio 1. En het is half acht geweest. Tijd voor door meegens met het NOS-journaal. Taliban-strijders hebben urenlang de internationale luchthaven... van de Afghaanse hoofdstad Kabul beschoten. Het doel was de NAVO-basis op het terrein. Na vier uur maakte het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken bekend... dat de aanval was afgeslagen. Alle terroristen zouden dood zijn. Vijf zouden zijn doodgeschoten. Twee zouden zichzelf hebben opgeblazen. Het gebeurt niet vaak dat de luchthaven van Kabul doelwit is van opstandelingen. De nou, Amerikaanse justitie onderzoekt het lekken van informatie... over de internet- en telefoononderzoeken van de geheime dienst NSE. Bekendmaking van justitie komt nadat een oud-CIA-medewerker... had onthuld dat hij de klokkenluider was. 29-jarige Edward Snowden kon bij de CIA... alle mails, creditcards, telefoongesprekken... en internetwachtwoorden bekijken of afluisteren. In Maagdenburg daalt het waterpeil van de Elbe. De rivier bereikte gistermiddag het hoogste peil... en stroomde over kademuren. Een dijk brak en daardoor moesten 23.000 mensen hun huis uit... De loop van de avond zakte het pijl weer bij Maagdenburg. Scholen in de stad blijven nog wel tot woensdag dicht. En de situatie wordt nu ten noorden van Maagdenburg kritiek. De AFM zegt dat staatssecretaris Wekers veel te optimistisch is over de toekomst van de pensioenen. Wekers berekende onlangs dat ook in de toekomst een werknemer een pensioen moet kunnen opbouwen van 70% van het laatst verdiende loon. De toezichthouder op de financiële markten zegt dat dat niemand zal lukken. Vooral jongeren komen fors lager uit. Zelfs als ze vier jaar langer moeten doorwerken. En in Rotterdam zijn twee jongeren aangehouden voor de diefstal van eindexamens voor het VWO, de HAVO en het VMBO. Het zijn een meisje van 18 en een jongen van 19. Waren eindexamenleerlingen van de Ibn Galdoenschool, waar de examens in mei werden gestolen. De twee zouden er foto's van hebben gemaakt en vervolgens die examens hebben doorverkocht. De politie begon het onderzoek nadat het examen Frans vorige maand online was gezet. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. De dag begint op veel plaatsen weer grijs, behalve in het zuidoosten. Daar schijnt de zon al flink. En die zonnige momenten die gaan zich wel uitbreiden, want de bewolking gaat langzaam oplossen. En zo rond het middaguur schijnt op veel meer plaatsen de zon al. En vanmiddag gaat die zon zich nog verder uitbreiden. Alleen in het westen en noorden van het land blijven wolkenvelden soms hardnekkig. Het blijft wel droog en het is in de zon zo'n 20 of 21 graden. Maar onder de wolken blijft de temperatuur flink achter en wordt het maar 13 tot 16 graden komende nacht hebben we opklaringen op veel plaatsen, met in het westen van het land wel wolkenvelden. En in opklaringsgebieden kan nevel of mist ontstaan en koelt het af naar 6 graden. Een koude nacht dus, waarna het kwik morgen oploopt naar zo'n 21 graden in het binnenland. De wind gaat verder afnemen, stelt eigenlijk weinig meer voor. De zon schijnt geregeld, alleen in het noordwesten kunnen wolkenvelden hardnekkig blijven. Nou, woensdag een, een dag met uh, redelijk hoge temperaturen. Het kan 23 graden worden. Eerst is er zon, later komt er meer bewolking en neemt de kans op een bui toe. En donderdag vallen er dan meer buien, waarna de temperatuur weer wat terugloopt. Het is licht wisselvallig de rest van de week, met temperaturen rond of iets boven de 20 graden. Af en toe zon en soms een enkele bui. Verkeersinformatie krijgt u van John Sahoka. 53 kilometer, vrij normale ochtendspits. De meeste vertraging ten noorden van Amsterdam. Dan komt er een ongeluk vanochtend vroeg met een motorrijder op de A10. Daar zijn wel inmiddels alle rijstokken weer open. Op de A7 staat richting Zandam 12 kilometer tussen Pumrendt, Noord en Zandam. En op de A8 naar Amsterdam daar staat 5 kilometer het Koenplein. Nederlandse handbalsters, nou die zijn wel geslaagd voor hun examen. En met wat voor een cijfers, ze versloegen de Russen. Ook veel cijfers deze week gaan er komen. Bijvoorbeeld over de economie en de politiek maakt zich daar zorgen over. Joost Vullings, onze eigen politieke rekenmeester... gaat alvast plussen en minnen, zo dadelijk. Ik ben Hans Dulver, tenoorsaxofonist... met een swingende rechter hersenhelft. De kant voor creatief zijn. Ik ben Femke Nijboer, neuroengineer. Ik heb een significant beter ontwikkelde linker hersenhelft... om te analyseren. Ik ben Christina Akker, adviseur bij Maza.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 7 minuten over, half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 We gaan naar Den Haag, want daar maken ze zich op voor een week vol cijfers. Binnenhof reacties op cijfers, praten over cijfers, onderhandelen over cijfers. Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, over welke cijfers hebben we het eigenlijk? Uh, we beginnen vandaag met de cijfers van de Nederlandse Bank. Dat zijn dan voorspellende cijfers over onze economie. Dus ja, wat verwachten we aan economische groei? Uh, wat, hoe gaat de werkloosheid zich ontwikkelen? En natuurlijk het begrotingstekort. Daar kijkt Den Haag altijd met bijzondere veel aandacht naar. Uh, dus vandaag komt de Nederlandse Bank met de cijfers. En, en dan vrijdag komt het Centraal Planbureau eigenlijk met dezelfde cijfers. Maar dat zijn wel de enige echte cijfers waarmee de politiek werkt. En die gaan bepalend worden voor het maken van de begroting voor 2014. Mm, maar gaat Rutte daar dan mee werken? Joost, want we horen hem steeds maar zeggen dat in augustus het kabinet pas gaat besluiten. Ja, pas in augustus. Het begint een gaat te worden. Ja, je hebt natuurlijk wel een goed punt. Het is inderdaad maar een tussenstand, deze CPB-cijfers... die we vrijdag krijgen. Maar ze vormen wel het startpunt van de onderhandelingen... tussen het kabinet en de coalitiepartijen VVD... en de Partij van de Arbeid over de begroting. Dus de cijfers van vrijdag ja, vormen wel het uitgangspunt. De indicatie met wat, hoe, hoe groot het tekort gaat worden. En daarmee gaan, gaan ze rekenen. Dus vanaf vrijdag ja, wordt er onderhandeld over de lijst met bezuinigingen... En eh, nou ja, er moet uiteindelijk een brief komen... nog vlak voor het zomergeces naar de Tweede Kamer. En dan volgt er nog een groot debat, ook met, uiteraard met de oppositie erbij. Oh, dan pas. Want is het niet de bedoeling dat zij daarbij betrokken worden? Dat ze mee onderhandelen, omdat ze immers nodig zijn... voor een meerderheid in de Eerste Kamer, toch? Ja, maar echt mee onderhandelen mogen ze deze keer niet. Minister Van Financiën, Jeroen Dijsselbloem... heeft wel een aantal oppositiefractievoorzitters ontvangen de afgelopen week. Dus hij kent hun wensen en eisen. Er zal echt wel rekening mee worden gehouden. Maar uiteindelijk gaan toch gewoon kabinet en de coalitiepartijen... gewoon met zich drieën de lijst opstellen. Ja, en natuurlijk als dat debat er komt vlak voor de zomer... is dat ook een moment waarop de oppositie nog invloed kan uitoefenen. En ja, uiteindelijk... Uh, als in augustus de, de, de CPB-cijfers komen waar het kabinet echt mee gaat werken... de, de, de, de lijst met bezuinigingen echt besloten wordt... Uh -huh. ik vermoed dat de oppositie tegen die tijd op zijn minst eventjes geconsulteerd wordt... of stiekem ergens in een kamertje mag meepraten. Oppositie. Maar ja, VVD en Partij van de Arbeid moet het eerst ook nog maar eens eens zien te worden. Hè? Uh, Samson en daar hebben er toch verschillende opvattingen over. Ja, nogal, het wordt ook heel lastig, zeggen ze. Ik bedoel, het interregeerrekord is er voor 18 miljard aan bezuinigingen... en lastenverzwaringen afgesproken. Men houdt nu nog eens rekening met 6 miljard euro. Ja, dat wordt pijnlijk. Ik bedoel, je zou het ook echt wel een test voor de, voor de coalitie en kabinet kunnen noemen. Je zei het al, eh, VVD-fractievoorzitter Zelstra, begon vorige week te praten over vooral te bezuinigen op zorg, uitkeringen en toeslagen. Nou, je begrijpt, dat vinden ze bij de Partij van de Arbeid natuurlijk eh, eigenlijk gewoon helemaal niets. Dus het wordt moeilijk, zeggen betrokkenen dan ook. Maar iedereen zegt ook, we komen er absoluut uit, want niemand heeft zin in ruzie en al helemaal niet in een crisis. En uit de wandelgangen pik ik ook nog eens op dat de Partij van de Arbeid naast bezuinigen ook nog wil investeren... Dus ze gaan ook nog op een creatieve manier geld daarvoor zoeken. Dus de opdracht mm. is wel heel erg groot. Nou, en Eurocommissaris Reen heeft het nog iets ingewikkelder gemaakt door te adviseren om voor een begrotingstekort van 2,8% te gaan. Terwijl de Rutte en Samson toch inzetten op 3% hè, voor volgend jaar. Ja, dat, is, dat is dan gelijk 2 miljard euro. Dat is voor iedereen die meeschrijft met dit soort cijfers <laughs> als die uitkomen. Iedere tiende procent boven de 3% is gelijk 1 miljard euro. Dus ja. het verschilt bijvoorbeeld ja. tussen een begrotingstekort van 3,5. Stel dat de Nederlandse bank zegt. De, de, Verwachten volgend jaar een tekort van 3,5 procent. Uh -huh. Dan is, betekent het 5 miljard bezuinigen. En als het CPB zegt 3,6, dan weet je gelijk, het is 6 miljard. Goed, maar denk je dat je dat nog tot extra spanning zal leiden tussen Brussel en Den Haag? Ja, daar moet nog steeds over gesproken worden. En, en dat wordt op zich wel mooi, want ja, heel toevallig, de begrotingsjaar Olly Reen staat morgen op de stoep in Den Haag. Hij gaat en praten met onze minister van Financiën Dijsselbloem. En met de Tweede Kamer. Dus dat wordt een directe confrontatie over die 2,8% of 3%. Dus dat wordt een interessante dag morgen. Maar we beginnen dus deze week om een uurtje of tien... met de cijfers van de Nederlandse Bank. Dat is ja. het voorgerecht van de week. Kijk eens aan. Dankjewel, je Joost Vullings. Dat zal smaken, hopen wij. Joost Vullings, eh, later meer. Uiteraard van hem ook, hier op deze zender. En wij praten u uitgebreid bij op Radio 1. We blikken ook vooruit op die cijfers, later vanochtend. Nu de sport. Gio Lippers, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen met handbal. Want de Nederlandse handbalvrouwen hebben zich geplaatst voor het WK later dit jaar. Dat is mooi. Maar het ging om die wedstrijd gisteravond in Rusland tegen Rusland. En Gio, dat, dat Rusland werd verslagen met grote cijfers. Hoe bijzonder ja. is dat? Uh, uniek, want Rusland was al nooit eerder verslagen door, uh, door Oranje. Uh, laat staan met uh, zulke grote cijfers. 12 doelpunten verschil, 33-21 in Rusland. Hè. Ook nog eens een keer ver weg. Rostock aan de Don. Nou, dan, uh, dan weet je dat het heel ver weg is. En dan denk je eigenlijk: dan begin je aan een uh, ja, verloren missie. Een uh, Mission Impossible tegen die uh, Russen. Maar uh, ja, de manier waarop Nederland speelde... zo gretig en zo ambitieus. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, de frustratie... die zo langzamerhand uh, van zich af uh, is gespeeld. Want je moet wel bedenken... Nederland, het handballen... Ja, het staat al een ruime tijd op de kaart. Zeker wat betreft het vrouwenhandballen. Hè. Ik kan me ooit nog herinneren, lang geleden... dat uh, de meiden met een missie op pad gingen... naar de Olympische Spelen. Alleen die Spelen hebben ze nooit uh, gehaald... Uh, toen was er op een gegeven moment de vijfde plaats op een wereldkampioenschap. De beste prestatie ooit van het Nederlandse vrouwenteam op een uh, WK. Ja, en uh, de afgelopen jaren gingen telkens mis. Vorig jaar werd de Olympische Spelenwet op, op, op een haartje na gemist... Uh, vanwege een akkoordje van twee uh, ploegen... Die, uh, ja, die, die, die, die in ieder geval een wedstrijd tegen elkaar konden spelen... en de uitslag konden bepalen waardoor ze allebei naar dat WK zouden gaan... En eh, ook het EK werd gemist. En dat was eigenlijk nog droeviger. Want daar was Nederland al voor geplaatst. Omdat het dat EK zou gaan organiseren in eigen land. Maar geldtekort, dat betekent dat het EK moest worden teruggegeven. En dat betekende ook dat die dames in één keer niet op dat EK stonden. En die frustratie, daar kon je alles aan zien. Hè, die werd al weggespeeld. Vooral ook nadat de eerste wedstrijd, de thuiswedstrijd... met één doelpuntverschil, werd verloren tegen Rusland. En iedereen eigenlijk dacht, het is verloren. Maar die dames die dachten er anders over. Ja, nou gelukkig maar. En we doen het goed tegen de Russen. Jong Oranje bij het voetbal... Het is verzekerd van een plek in de halve finales van het EK in Israël. Wonen ja, en ook wel een dikke overwinning. Ja. ja, precies. Hoe ver gaat deze ploeg komen, denk je? Heb je daar al een, een beeld van gekregen? Ja, ja, als je kijkt naar de kwaliteit van deze ploeg... en als je ook kijkt naar het aantal... A-internationals, in ieder geval internationals... die ooit eens een keer voor het Grote Oranje hebben gespeeld, dat meespeelt. Het talent dat er rondloopt, dat denk ik dat ze heel ver moeten komen... dat ze een finale toch zouden moeten kunnen halen. Want ze zijn nu in principe, ja, ze zijn gewoon al zeker van de halve finale. halve finale moeten ze dan tegen uh, Spanje, of uh, nee... ze moeten nog de laatste wedstrijd in de pool tegen Spanje spelen. Maar dat is een formaliteit, want Spanje en Nederland zijn allebei al geplaatst... omdat ze twee keer gewonnen hebben. Dat betekent onder andere dat Duitsland is uitgeschakeld, dat Rusland is uitgeschakeld... Dat is natuurlijk al een uh, bijzonder uh, resultaat. Dus ik denk dat die ploeg heel ver moet komen. Het is wel grappig om te zien hoe die wedstrijd tegen Rusland wordt geanalyseerd. Met name in de kranten. Als je twee willekeurige kranten erbij pakt. De Volkskrant die bewierookt uh, Marco van Ginkel. Middenvelder die eigenlijk niet in de basis zou staan... maar de plek van Jordi Klaas heeft ingenomen. En men zegt hij is de grote motor eigenlijk achter dit uh, Jong Oranje. En in, de tillig, of in de, het AD uh, daar is Willem van Hanegem heel erg negatief over dat middenveld. Hij zegt: het hangt als loszand aan elkaar. Mm. En uh, eigenlijk zou er maar één man moeten spelen. En dat is Jordi Klaas. Is dat fijne orde, okay. en uh, Willem juist, van ja. Hanegem. Maar laten we eerlijk zijn: uh, ja, dat geeft wel aan hoe de meningen verschillen. Maar hij zegt op het einde van zijn column ook: van ja. Uh, Korpot, hij zal het wel weten hè? en als uh, hij het allemaal prima vindt, zo, nou, dan zien we het verder wel. Goed, dan nog even Bauke Mollema wond gisteren etappe in de ronde van Zwitserland, mooie etappe, mooie overwinning en werd ook wel een beetje tijd voor hem. Ja, voor hem werd het zeker tijd. Hij uh, had één keer eerder gewonnen in zijn profcarrière in de ronde van Polen in 2010. Hij was uh, vorig jaar ook al eens een keer met de handen omhoog over de finish gekomen. Uh, maar toen was hij tweede, toen had hij net even niet goed opgelet. Wist niet dat er iemand anders weg was. Uh, en, en dat hangt een beetje aan Mollema. Mollema pakt overal ereplaatsen. Uh, is, is toch echt een van de betere renners in Nederland. Zeker als het berg op gaat. Maar die overwinning zat er net niet in. Dus daarom was het voor hem eigenlijk... Wat dat betreft is het cirkeltje nu wel rond, denk ik. Net als met die handbaldames, een bevrijding. Dat hij eindelijk eens een keer echt met de armen omhoog over een finish kon rijden. En dat in een bergetap bij Krans-Montana in Zwitserland. Een heel slecht weer, maar Mollema heeft daar in ieder geval laten zien... Dat, uh, nou ja, dat we van hem leuke dingen kunnen gaan verwachten in de komende Tour. Nou, onze hoop voor dit seizoen. Gio, dankjewel. Tot morgen. Hoop doet leven. Joep. Zo is dat, maar geldt dat ook voor de weggebruikers Johnson Hoka... vooral richting Amsterdam, of ja. de omgeving Amsterdam. De A7, kunnen ze daar alweer een beetje rijden? Nee, daar is het nog behoorlijk druk, Lara. Dat komt door een ongeluk vanochtend vroeg op de A10, de ring. Daar zijn wel alle reisstroken weer open. Op de A7 staat daardoor 12 kilometer tussen Purmerend Noord en Zaandam. En die file loopt door op de A8. Daar staat 5 kilometer tussen Kloopert zaandam en Kloopert koenplein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 Joe Jackson, stepping out. De melkprijzen die schieten omhoog. En dat is gunstig voor boeren, maar natuurlijk iets minder leuk voor de consument. Want een pak melk wordt duurder. De oorzaak is de droogte in Nieuw-Zeeland en een enorme vraag uit China. Boer Niels ten Beste in de Oblasse Waard is er blij mee. Met die hoge prijzen Hoort verslaggever Bert van Sloten. Ze zijn redelijk stil nog, hè, de dames. Ja, die zitten rustig. Tevreden melk te produceren? 100 <honderd> koeien en die produceren heel veel melk. En een grote glimlach op het gezicht, want dat brengt ook nog wat op. Nee, die glimlach die heb ik altijd. Maar um, de melkprijs is het op het moment goed. Goed betekent tegen de 40 cent. Klopt. Ja. En dat is erg goed, want dat is wel eens lager geweest. Ja, de korte termijn verwachting. Zeg maar, uh, ik ben uh, lid van uh, Friesland Campina, dus uh, die, uh, daar zitten mensen die zitten daar echt op te rekenen. Die zeggen, nou, tot het einde van het jaar kunnen we dat een beetje overzien en dan is de verwachting dat die melkprijs ook wel op een redelijk niveau blijft. Ja, hoe dat in de la op langere termijn ontwikkelt, daar kun je eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. Het enige wat je wel kan zeggen, perspectief is vrij goed. Maar goed, dat is niet het enige, want de dames zijn op het moment ook lekker aan het eten. Wat eten ze trouwens? Ja, het merendeel van het, van het menu van de koeien is gras. Aangevuld met voer wat we bijkopen, dus krachtvoer. Dat is mais, tarwecomponenten, graan eigenlijk. En afvalproducten, uit, bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie, Bijvoorbeeld bierborstel, bietenpulp, dat soort producten. Maar daar zit natuurlijk ook een deel van het verhaal in. Want dat kost ook een lieve zin. Ja, nou ja, dus is net zo goed als dat er op de wereld. En een behoorlijke vraag is naar zuivel, zo is het ook een behoorlijke vraag naar andere voedingsproducten. Dus uh, ja, met name tarwe en dat soort uh, dingen. En dat trekt eigenlijk de voedprijs uh, ook mee omhoog. En wij als consumenten, wat, uh, wat gaan er gewoon uh, consumenten van merken? In zijn algemeenheid is natuurlijk de, de stijging van de prijzen van, uh, van voedsel, dat ga, ga je natuurlijk voor een deel terugvinden in de, in de consumentenprijs. Dat kan, dat kan niet anders. Dus dan zul je wel, toch wel geconfronteerd worden met wat hogere prijzen. Maar uh, ik denk niet dat het uh, in één keer helemaal de pan uit is. Uh, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat er nergens op de wereld het, consumenten zo weinig percentage van hun inkomen uitgeven aan voedsel dan in dit deel uh, van de wereld. Want er is veel vraag uh, naar, uh, naar melk. En dat komt uh, vooral omdat de Chinezen natuurlijk uh, ook melk uh, gaan drinken. En heel veel melk willen drinken. Dat hebben we recentelijk ook weer gezien met die melkpoeder affaire. Ja, de... De groei in de vraag, wereldwijd, zit niet in, in het westen, daar, daar stagneert die groei wat. De, het zit met name in andere delen van de wereld, dus dat is, heeft natuurlijk Azië is een grote component, maar ook Afrika moet je niet onderschatten, er worden heel veel baby's geboren. En dan gaat het ook gelijk om enorme volumes. Dus dat, daar ligt absoluut kansen, tegelijkertijd zie je dat uh, melk produceren toch blijkbaar vrij lastig is. Dat duurt toch blijkbaar een generatie of zo voordat je dat kunt. En nou, wij hebben hier in Nederland echt een traditie van, uh, van, uh, van veehouders, van koeien in de wei, van, uh, nou, je noemt het allemaal maar op, dat hoort echt bij Nederland. En dat, uh, dat zie je dat dat toch moeilijk te kopiëren is, blijkbaar. Ja. Blijkbaar is dat een heel goed exportproduct dus. Ja, absoluut. Ja. Daar kunnen we nog veel plezier aan beleven. Uh, ik denk dat wij uh, echt een bijdrage kunnen leveren aan, uh, aan het uh, economisch perspectief van Nederland. 8 minuten voor acht. We gaan nog even naar Amersfoort. Naar Mark-Robin Visser in verzorgingshuis De Koperhorst in Amersfoort. Ja, Mark-Robin, de zorgkosten schieten omhoog. De prijzen daar ja. debatteert de Tweede Kamer over. En jij ook vanochtend. Ja, zeker. Ik zit hier met meneer De Winter bij de receptie aan een kopje koffie. Goedemorgen, meneer De Winter. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. En meneer De Winter die woont al 17 jaar hier in De Koperhorst, hè? Inderdaad, ja. Dus u mag wel zeggen dat u een langdurige zorgconsument bent. Ja, ik ben denk ik een van de oudste inwoners voor de zorg dan. Hè? Ja. Hoe ik... kijkt u nou naar die ontwikkelingen en het debat in Den Haag over de kosten? Ja, hoe denk je erover? Men denkt tegenwoordig alleen maar in geld. Ja. Dat is het enige wat er is. Geld, geld, geld. Hoe zou het anders moeten? Nou, daar kan ik niet zo gauw een antwoord geven, want dat weet ik niet. Maar ik wel, men gaat het soms wel een klein beetje te ver, denk ik. Ja, ze zijn met alles begonnen. En nu alles draait eruit, zei ze, nou hebben we zoveel schuld gemaakt. Via een ander. En dat mogen wij er met z'n allen op hoesten. Want Ja. Want ja. daar komen we toch uiteindelijk op neer. U kunt er ook niks aan doen? Nee, we kunnen het niet veranderen, helaas niet. Dat was van wij. Kunt u nog zelfstandig wonen? Nee, dat gaat helaas niet meer. Dat was maar waar, zou ik zeggen. Maar dat is niet waar te ten zitten van hier, want ik woon niet uitstekend... Ja. ja. Dus. 17 jaar is een lange tijd. Inderdaad, een lange ja. tijd. Wat gaat u doen vandaag? Nog geen flauw idee, want ik heb namelijk mijn scootmobiel, maar ik heb een lekker band. Dus die moet eerst gemaakt worden. Ik ben heel handig, want ik heb een schroevendraaier. beneden. Ja, maar daar komt er niet ver mee. Dat gaan we even plakken. Jawel, maar ik kan heel goed banden plakken. Ja, maar daar komt er niet ver mee. Ja, echt niet? Ik ben handig hoor. Ja, maar met u dan alles moet eruit. U moet Mark Robin Visser niets aan uw scootmobiel laten zitten. Kan iemand die meneer even waarschuwen? Of iemand Mark Robin even weghalen bij die man? Anders gaan de kosten of nog oplopen. Of een schroevendraaier afpakken misschien. We komen later terug vanochtend in verzorgingshuis de Koperhorst en Amersfoort. Het NOS Radio N-journaal Mediaoverzicht. Ja, dat gaat vrijwel nooit goed. Uh, we gaan naar de media. Internationaal veel aandacht natuurlijk voor uh, Edward Snowden. Oud CIA'er die naar buiten bracht dat de Amerikaanse regering massaal meekijkt in mails en op sociale netwerken. Hij zit nu drie weken ondergedoken in Hongkong. En doet dat volgens de Engelstalige krant... de South China Morning Post in een chique hotel. De rekeningen van Snowden daar zouden inmiddels aardig oplopen. Zijn kamer heeft hij tot nu toe misschien drie keer verlaten. Snowden zou voor Hongkong gekozen hebben... omdat de stad de geest uitademt van vrijheid van meningsuiting... en rechten voor politiek dissidenten. Nou, hier in Nederland hebben we ook een eigen klokkenluider. Een beetje een loslippige. Opnieuw heeft oud-premier Lubbers uit de school geklapt. In een documentaire zegt hij dat er 22 atoombommen liggen op vliegbasis Volkel. De Telegraaf schrijft daarover. Bommen liggen volgens Lubbers al tientallen jaren opgeslagen in ondergrondse kluizen. Dat er atoombommen liggen in Volkel, dat is iets wat wel werd vermoed... maar waar de regering nooit op in wilde gaan. En Lubbers zegt daarover... Ik heb nooit gedacht dat die malle dingen er nog zouden zijn anno 2013. De documentaire waar Lubbers zijn uitspraken doet... wordt later deze week uitgezonden op National Geographic. Nelson Mandela dan heeft een derde nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Sinds uh, afgelopen zaterdagochtend zijn er geen mededelingen meer gedaan over zijn gezondheid. Maar volgens de grootste krant van Zuid-Afrika, de Mail and Guardian, is geen nieuws, goed nieuws. Officieel is trouwens het ziekenhuis waar de oud-president verblijft niet bekend gemaakt... maar zijn dochter is gezien bij een ziekenhuis in Pretoria. Dit is dan daar ook een komen en gaan van journalisten, schrijft de krant. Ook dromt de wereldpers al dagen samen rond het woonhuis van Mandela... Het woordvoerder van de regering zegt dat de mensen bezorgd zijn... maar dat ze ook de realiteit onder ogen beginnen te zien... over de gezondheidstoestand van Mandela. Um, in Dordrecht werden gelegenheidskoppels gisteren... voor één dag in de echt verbonden. Volgens RTV Rijnmond was het een van de opvallendste activiteiten... van Dordrecht Pride, een festival dat zich inzet voor homoacceptatie. Veertig koppels gaven elkaar het ja voor een huwelijk... dat automatisch na één etmaal verloopt. Een grap, maar volgens de trouwambtenaar één wel... met een serieuze ondertoon. Nou, het grappige is, ik hoorde van de week uh, een, uh, iemand vertellen dat een, uh, een, een homo stel wilde trouwen in, uh, in een, uh, een dorp Meerkerk. En uh, die werden geweigerd, dus die werden naar een andere gemeente gestuurd. Dus kennelijk zijn er ook nog gemeentes die weigeren. Dus niet alleen trouwambtenaren, maar zelfs gemeentes. Dat vind ik bijzonder. En er is ophef over een nieuwe toegangspas in het Belgische pretpark Walibi. Het park voert een pas in waarmee je niet langer gewacht hoeft te worden bij attracties. Hij kost 35 euro en komt bovenop de normale toegangsprijs. Critici spreken honend van een rijke kinderen-eerstprincipe. Ze menen dat de voorrangspas de ongelijkheid extra benadrukt. Twee dingen. Elke maandag in juni. Burgemeesters anno 2013. Ik kende het fenomeen Project X en de kracht van sociale media onvoldoende. Hoe geeft de moderne burgemeester vorm aan zijn ambt? We zijn bij elkaar gekomen om allereerst het verdriet te delen. Deze maandag Onno Hoes van Maastricht over koffieshops en carnaval. En het is heel jammer dat de koffieshop eigenaren daar zo steeds tegenin gaan en zo gaan provoceren. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Vroeger werd u zo wakker. Of zo. Vanaf nu kunt u zo wakker worden. Nespresso ontwikkelde Linicio. Een nieuwe crancru lungo met fijne, lichtgezoete granoten en met een intensiteit die ideaal is voor het perfecte ontbijt. Linicio. Maak van uw ochtend een Nespresso-ochtend.